Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Het noordoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij de stad Wan, vlakbij de grens met Iran. Volgens de Turkse rode halve maan zijn in de stad zeker 25 flatgebouwen ingestort. Het is onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen. Er zouden in ieder geval 50 gewonden zijn. Een aantal dorpen in de omgeving zit door de aardbeving zonder stroom. Het is daardoor nog onbekend hoe de situatie daar is. De Turkse premier Erdogan is onderweg naar het getroffen gebied. De Libische autoriteiten verklaren Libië vanmiddag officieel voor bevrijd. Dat gebeurt tijdens een ceremonie in Benghazi, de stad in het oosten van Libië... waar in februari de opstand begon. Er wordt rekening gehouden met de komst van 1 miljoen mensen. Op het lijk van Gaddafi is vannacht autopsie gepleegd. Uitkomst van het onderzoek is nog onbekend...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 De Eredivisie Live Tiendaagse, van 14 tot en met 23 oktober. Tien dagen gratis Eredivisie Live voor iedereen met digitale tv. Ga naar live.nl slash tiendaagse en je hebt het. In gesprek op twee praat Paul Rozenmuller met CNV-voorzitter Jaap Smit. Over langer doorwerken en slinkende pensioenen. Over de tweespalt bij de FNV en over de toekomst van een vakbeweging zonder jongeren. Jaap Smit in gesprek op 2, vanavond na half 12 op Nederland 2. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax Feyenoord, Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar erdewieselive.nl slash tiendaagse en je hebt het. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASN Bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi?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 4 minuten over 3. We beginnen in alle AZ Roda. Jeroen Elshoff. Na 34 minuten nog 0-0. AZ de koploper meer balbezit, maar het creëert maar moeilijk kansen tegen Roda. Dat tegenhoudt en er zo nu en dan uitkomt nog geen doelpunten dus. Groningen Twente. De tukkers op voorsprong. Henk Kok. 1-0 inderdaad voor de FC Twente door een doepen van Ola John. Maar meer mogelijkheden heeft de FC Twente ook niet gehad. Veel slordigheden in het spel, ook verdedigend bij de FC Twente. Andersen schoot nog een keer op het doel voor de FC Groningen... Nadat Bakuna met de rug naar de goal toe in het 16 meter gebied ...de bal met de bos kon aannemen legt hem terug op Andersen... ...maar het schot werd gekeerd door Michailov. 1-0 Twente. United tegen City, beide uit Manchester. Rachna Niemeijer. 10 minuten nog in de eerste helft. Het staat 1-0 voor Manchester City op het veld van de tegenstander... Manchester United doet er alles aan... De... Ploeg van trainer Alex Ferguson om kansen te creëren. Maar dat lukt maar heel moeizaam. Oranje zwart stond op voorsprong tegen HGC Gerard de Groot. En staat het nog steeds uh, precies 15 minuten nog te spelen, dan is het rust. Maar Oranje Zwart mag ook blij zijn hoor. Dat HGC slordig is omgesprongen met een aantal kansen. En bij Sparta tegen Goethe Eagles in de Jupiler League staat het ook na een minuutje of 35 nog altijd 1-0. van even geleden, 1977. Moorden en een feeling van Boston. uit de stad van Harvard en de Red Sox. We gaan weer eens even naar Jeroen Elshoff. Roda houdt nog stand tegen AZ. En dat doet het eigenlijk na 39 minuten 0-0 vrij gemakkelijk. AZ... Uh... Probeert wel aan te vallen, valt ook aan. Maar creëert heel moeilijk kansen omdat Roda verdedigend redelijk goed in elkaar zit. Het is ook verrassend om te zien dat Berens aan de linkerkant speelt bij AZ. En Goedmanson aan de rechterkant. Zo heeft Verbeek ervoor gekozen om toch iemand aan de linkerkant te hebben. Die voortdurend binnendoor gaat. Nu Holmen daar geblesseerd is, moet er dus een vervanger zijn. Maar staat Goedmanson aan de andere kant. Marcel is nu met een voorzet, maar die gaat over Goedmanson heen. Nu in het strafschopgebied. En dus de volgende kans, de volgende aanval voor AZ voorbij. Roda heeft wel één keer heel erg veel geluk gehad. Dat was een minuut of twee terug met een bal die in het strafschopgebied bleef hangen voor Eltedore. En Eltedore ging in de mangel tussen Biemans en Wielaard. Wielaard overigens al met de gele kaart op zak. Het was vasthouden van Wielaard meer dan van Eltedore. Maar de scheidsrechter Makkely gaf geen strafschop. Had hij wel kunnen doen. En dus ontsnapt Roda bij dat moment. Nu Goodmanston aan de linkerkant. Even gewisseld, toch weer met Berends nu. Maar Roda zit ertussen via Wielaard. Wielaard die veel weghaalt achterin en dus mag AZ gaan gooien. 10 meter over de middenlijn. doet Paulsen dat op Elm. Maar daar gebeurt iets wat al vaker gebeurt in deze wedstrijd. AZ is in balbezit. Zo nu en dan ook Slordig levert vaak in... En dat is waar het misgaat bij AZ. Dat dus wel dominant is. Maar Roda hoeft nog niet heel veel zorgen te hebben. Als het gaat om de ene aanval naar de andere om je oren krijgen. Roda loert op de counter. Misschien nu met een lange bal van Montaigne richting Donald. Prachtig uit de lucht geplukt. Aan de rechterkant door de aanval de middenvelder van Roda. Die ook nog eens wat bewegingen heeft. Die goed zijn. Voorzet van Ramsey. Ex-AZ overigens. Het is een goede aanval met Flederes in botsing met Wermbloom. En nu dus een moment aan de andere kant. Waarvan Makolie zegt niets aan de hand. En AZ kan dus counteren waar Roda dacht een strafschop. Maher. Aan de andere kant al helemaal met uh, Gudmundsson. Links van het strafschopgebied. Gudmundsson zoekt Montijn op. Geen overtreding van Montijn. En dus de aanval van AZ voorbij. Maar Roda levert via Donald weer in. Zo wordt het leuker omdat het meer op en neer gaat. Met Wermbloem die Elte doorzoekt. De combinatie op de as mislukt voor Maher. En dus kan Hem te wegtrappen. En achterin opgevangen de bal nu door Paulsen. Pauze. aan de haal met de bal. Vastgepakt ook hij door Malki. Maar Pauwelsen blijft op de been. Krijgt ook voordeel van de scheidsrechter. Pauwelsen doet het handig. Ook langs Montaigne. Voorzet pauze. Het wordt een hoekschot voor AZ. Na 41 minuten gaat het tempo omhoog. En gebeurt er dus veel. Nu een hoekschop. Die hoekschoppen van AZ zijn doorgaans altijd gevaarlijk. Terwijl we toch even dat moment terugzien met Wermloom die botst tegen Flederes. En ook dat is een gevaarlijk moment geweest. Een stevige charger van uh, Wermloom Maar ook daar zegt Makkeli dus niets aan de hand. Zo heeft hij wat dat betreft de stand gelijk getrokken. Twee keer geen strafschop. Nu de hoekschop. Van Elm, altijd gevaarlijk. Ook Bittrex hebben we dat gezien in de Europa League. Het wegstompen van de doelman is goed. En dan het inkomen van Goodmanson. Roda krijgt de bal niet weg. Nu wel een blessure overigens bij Goodmanson. Spel wordt stilgelegd. Bijna rust in Alkmaar, nog 0-0. Bijna rust in Groningen, maar daar staat het al lang geen 0-0 meer Henkok. Kok. Nee, er moeten nog vijf minuten worden gespeeld in de eerste helft. En er staat inderdaad 1-0 voor de FC Twente door het doelpunt van Ola John. En meerdere kansen heeft de FC Twente ook niet afgedwongen. De FC Groningen wil graag druk uitoefenen op de verdediging van Twente. Maar Twente is toch grote delen van de eerste helft wat meer op de helft van de FC Groningen geweest. Maar het ontbrak aan creativiteit. En Missie komt nu in de tweede helft. die binnen de lijn om wel wat meer creativiteit binnen de ploeg te brengen. Om nog meer doelpunten te maken. Want het is gelukkig voorsprong gekomen door die fout van Van Loo. En het schot van Ola John met het rechterbeen. Groningen heeft eigenlijk meer. Kansjes gehad op een doelpunt. Maar ja, de score telt 1-0 voor 20. FC Twente gaat ingooien. Een meter over 20-30 van de cornervlag. Op de eigen speelhelft. Dat gaat gebeuren door de Rosales. wordt die bal richting de Jong gegooid. En de Jong zal die bal weer afspelen naar Ola John. Ola John is de meest gevaarlijke aanvaller bij FC Twente... En die gaat nu Kappelhoff weer opzoeken. De rechter verdediger van FC Groen loopt alleen maar achteruit. Kappelhoff weer voor zijn rechterbeen. Even na had hij de bal vast met het linkervoet. Ik dacht hem even onder de standbeen door zal halen. Ola John, dat is niet gebeurd. En dan kan Groningen gaan bouwen naar een counter. Via Bakuna nog op de eigen speelhelft. Die kiest voor een lange braas helemaal naar de andere zijde van het veld. Maar er wordt, eh, Tadic wordt goed afgeschermd door Rosales. En die bal is dus over de zijlijn gegaan via het hoofd van Rosales. Snel ingegooid door Groningen. Weer naar Tadic. Burnett. Burnett met één met een voorzet. Ja, ja, maar met die hoge ballen kan een kleine Texiera niet zoveel. En bovendien was deze voorzet ook niet nauwkeurig genoeg. Die wordt afgevangen door Michailov. Die neemt weer even de nodige tijd. Nou ja, als er veel spelers van FC Groningen op de helft van FC Twente staan... dan staat het achterin vaak 1 tegen 1. Maar dan neemt de nodige tijd. De uh, Michailov bal weggekopt in de verdediging van uh, FC Groningen. Overgenomen door Twente. Aan de rechterkant van het veld, uh, Bayer Bayrami legt die bal dan even terug op uh, Rosales. Een meter of 10, 15 over de middenlijn. Nog steeds aan de rechterkant van het veld. En dan gaat zo'n driehoekscombinatie Die gaat weer de mist in. Daar staat Landzaad nog bij. En dan gaat Essie Groningen in gooien. Veel slordigheden in het spel van, van uh, Twente. Ook van uh, Groningen. Van als je toch drie, vier kleine kansjes moet toestaan. In de, de verdediging van Twente kun je toch niet zeggen dat Twente zo geweldig uh, defensief goed speelt. En aanvallend ook niet. Er staat 1-0. Dat is het belangrijkste voor de Twentenaren. 1-0 doelpunt. Olajong. Vlak voor de rust. AZ Roda. Jeroen Elshoff. Laatste minuut. Officiële speeltijd. 0-0 frustratie Bij Berends die er langs loopt aan de linkerkant. Waar hij dus staat de hele wedstrijd. Maar dan komt daar het probleem aan. Hij moet de bal voortrekken met zijn linker. En dat lukt niet. Bal gaat over het doel. Waar Eltador behoorlijk vrij stond voor dat doel. Maar de bal dus niet kreeg. Dat is dus het probleem van de rechtspoot Berends aan de linkerkant nu. In deze fase van de wedstrijd. Nog een halve minuut voor AZ. Dat het dus lastig heeft. AZ de beste thuisploeg in de eredivisie. Tegen Roda de slechtste uitploeg in de eredivisie. AZ won als een 4 thuiswedstrijden. Roda verloor als een 4 vier... Uitwedstrijden, maar voorlopig doen de Limburgers het vrij aardig al creëren ze weinig vormer dan nu. Vormer er bijna doorheen, ex-Az natuurlijk. Was hier ooit groot talent, maar ze hebben hem laten lopen. Vormer in deze wedstrijd ten opzichte van Maher nu een groot talent bij AZ. En Vormer heeft die rol dus wel gekend uit het verleden. Een andere ex-AZ'er bij Roda vraagt de bal. En dat is Ramzi. Maar Montaigne kiest ervoor om te wachten. En te wachten op het aanbod verder weg bij Jonker. Jonker kaat, nu gaat Ramsey er wel vandoor. Maar zit Pauls tussen. Donald van Topper en schiet heel aardig. Goed schot van Donald, een meter naast het doel. Van Esteban, dat is dan de beste kans voor Roda in de extra tijd van de eerste helft. Omdat AZ die bal niet goed wegkrijgt op de punt van het strafschroepgebied... moet Donald eerst de bal meenemen met de borst en daarna volleren. Dat doet hij heel aardig. Esteban zweeft en ziet tot zijn opluchting de bal naast de doel ploffen. AZ misschien nog één keer in de aanval, maar het is buitenspel voor En Dan is het eigenlijk wachten op het rustsignaal van scheidsrechter Makali En weet AZ dat het toch na die zware Europese week ook in deze tweede helft weer diep moet gaan... AZ had het tegen Austria Wien ook van de tweede helft moest hebben. Na een 2-0 achterstand die pas werd goed gemaakt. Diep in de wedstrijd op passie en strijd. Want voetballend kwam het er bij AZ in die wedstrijd zeker niet uit. Dat lukt nu wel wat meer. Maar zoals gezegd het creëren van kansen. Nee dat lukt nog niet echt. Nu opnieuw Roda toch nog vlak voor rust aan de rechterkant van het veld. Met Ramsey die Paulsen tegenover zich heeft. Ramsey kijkt en zoekt naar een opening. Vindt hij wel bij Flederis. Maar Makkelis zegt het is voldoende. We gaan naar de warme thee in de kleedkamer. AZ en Roda hebben niet gescoord na 1 helft. 0-0 in Alkmaar. En Wij gaan nog even buurt in Groningen. Bij Groningen Twente rolt de bal nog. Henkok. Ja, bij Rame vroeg ze juist om een hoekschop. Maar die krijgt je niet. Gewoon een doelschop voor Van Loo, de doelman van FC Groningen. Ik vind het af en toe een beetje nou, af en toe in grote delen mat, deze wedstrijd tussen FC Twente en FC Groningen. De bal die komt weer terecht op het hoofd van Douglas. Het kan overgenomen worden. Nee, niet door Janko. Groningen heeft de bal overgenomen. En dan is het even in die kijkt, had hem al lang kunnen afspelen naar Bakuna. En dat, kiest hij voor, en dat kiest hij uiteindelijk ook voor, ik wilde zeggen Kappelhoff. Maar nu komt Kappelhoff dan wel naar de bal, komt hij voorzet. En dan probeert Texera die probeert voor uh, Douglas te komen. Maar dat doet uh, deze Douglas heel goed. Hij had in de gaten en hij is in het verleden een paar keer verrast door Matas... die toen voor de Douglas kwam in wedstrijden tegen FC Twente. Die probeerde taxeren, die kleine taxeren uit Oerukwee om voor Douglas te kruipen. Maar dat mislukte. Douglas was eerder bij de bal en kopte die bal over de doellijn. Hoekspel voor FC Groningen. Kan nog net even worden genomen aan de rechterkant van het veld. Die wordt dus altijd genomen door Thalits en Van Dijk, de lange Van Dijk. De stopper van FC Groningen is ook mee naar voren gekomen. Komt die bal, Van Dijk probeert te kopen En weer is het Douglas en weer is het ook Thalits die de bal bij de cornervlag kan opvangen. Dan probeert zijn tegenstander in dit geval Rosales uit te kappen. En dan gaat die bal niet over de doellijn. Jawel, Michailov pakt die bal achter de doellijn op. En is het andermaal op slag van de rust. Nog een hoekskop voor FC Groningen. Die andermaal genomen zou worden door Tadic. Die neemt al de hoekskop, zowel van de rechterkant als van die linkerkant. Dan gaat die bal weer even in het cirkeltje. En alles in het 16 meter gebied zo ongeveer van de FC Twente. Michailov wordt behoorlijk het uitzicht. belemmerd door die lange Van die op de doellijn staat. Nou, dan kun je moeite kop Je kunt beter op die bal inkomen. Michailov weggestompt. Een beetje half geraakt en bovendien is dan ook een overtraining begaan in de vijf meter op. Michailov aanvallen van die keeper en Wiedermeijer vooruit meteen ook voor het rustsignaal. Twente gaat rusten met een voorsprong van 1-0 door een doelman van Jong. Het was een schot met de rechterbeen en een fout van Van de doelman van FC Gronium. En we hebben geen enerverende wedstrijd gezien tussen Groningen en FC 20 in de eerste helft. Het belangrijkste voor Twente, dat ze op voorsprong staan. Daar dus 0-1, 0-0 ruststand bij AZ Roda. Gisteren okay, vanmiddag eindigde Ajax tegen Feyenoord in 1-1. En ik hoor u denken, en PSV dan? Dat speelt om half vijf nog uit tegen Vitesse. En er wordt ook gevoetbald in het buitenland... tussen Manchester United en Manchester City. Rachna Niemeyer volgt voor ons die wedstrijd. Hoe gaat het, Rachna? Maar nu even niet gevoetbald, want het is hier al een paar minuutjes rust op Old Trafford. En de voorsprong is blijven staan. De voorsprong van Manchester City 0-1 aan de leiding. na de goal van Balotelli in de 22e minuut. En ik zei al eerder, het is een mannetje. Hij draagt een shirt met erop. Why always me? Waarom, draag ik, waarom doe ik het toch altijd? En ja, je kunt zeggen wat je wil. Maar hij doet het regelmatig scoren op belangrijke momenten voor Manchester United. Maar hij is een typisch geval, hoor. wat eerder deze week. Twee brandweerwagens... Voor de deur na afsteken van vuurwerk in zijn woonhuis in de badkamer. Met dat soort akkefietjes haalt hij dan ook regelmatig het nieuws. Het is een onvoorspelbare figuur, maar hij bezorgt tot nu toe Manchester City voorlopig dus de drie punten, maar er is nog een helft te spelen. United combineert af en toe best goed, maar doet het dan met name tot de rand van het strafzokgebied van Manchester City, dat veel mensen bij balverlies achter de bal heeft en het is er moeilijk doorheen komen. We zagen schoten voorbij komen van Anderson, van Rooney, nog een keer van Anderson, van allemaal een meter of 16, 17 en die bal Waar eigenlijk een makkelijke proo voor de doelman van City, Joe Hart. Het is ook rust in de Jubilee League bij Sparta tegen Go Eagles 1-0 door die goal van Bilate. Gaan we ergens even hokkien? oranje zwart tegen AGC stond 1-0. Geert de Groot. Hij is inmiddels 2-0 in het voordeel van Oranje Zwart... omdat uh, Mink van der Weeren, de allerbeste, allerbeste eerste strafcorner van HGC... van uh, Oranje Zwart, gewoon raakschoot achter de doelman van uh, de Ven van HGC. En de stemming is uh, bijzonder geagiteerd uh, geraakt uh, in deze wedstrijd. We hebben al een uh, gele kaart gezien voor Dick Meulman. Die moest eraf en nu wordt er weer een groene kaart uitgereikt aan een van de spelers. Er is ook een uh, behoorlijke uh, woordenwisseling ontstaan hier uh, op het veld vlak uh, voor mij... want ik zit tussen de twee reservebanken in hier, vlakbij de middellijn. Een woordenwisseling tussen de coach van HGC Verga en Marcel Balkenstein, de international die dit jaar nog niet gespeeld heeft bij Oranje Zwart. Hij heeft een langdurige blessure. Hij heeft wel een beetje kunnen inlopen bij deze wedstrijd, maar kan zeker niet meespelen. Maar hij bemoeit zich verbaal wel degelijk met het duel. En dat betekent dat Verga, de coach van HGC, daar helemaal niet zoveel zin meer in heeft. Ze hebben het net weer even bijgelegd, maar hoe lang dat goed gaat, dat vraag ik me natuurlijk af. Nog drie minuten te spelen, dan is het hier rust. En Oranje Zwart leidt gewoon tegen HGC met 2-0. gaan uh, wielrennen, EK Baan. Sebastian Timmerman in uh, wat we geen Nederlands weekend zouden mogen noemen. Hè? Nee, niet bepaald. Nee, nee, nee. <laughs> de prestaties zijn uh, uh, omwisselende reden gewoon slecht. Nog geen medailles behaald door de Nederlandse ploeg. Misschien gaat het wel vandaag gebeuren. Het moet eigenlijk wel gebeuren op het Omnium bij de vrouwen. Want Kirsten Wild werd niet voor niets in maart derde van de wereld op ditzelfde onderdeel. De zeskamp dus. Achter een Canadees en Amerikaans als beste Europese dus. Maar ze staat tweede in het klassement op dit moment van het Europees kampioenschap. Na vier van de zes onderdelen. Ze reed een redelijk goede individuele achtervolging. Derde werd ze daarop. De Britse Laura Trott die won dat onderdeel. Won gisteren ook aan de afvalkoers en heeft een beetje de macht gegrepen. Op de zeskamp gaat aan de leiding met 14 punten. Je krijgt het aantal punten van je klassering. Kirsten Wild heeft 18 punten. Vier punten achterstand dus op die trot. En uh, staat in de buurt of bij haar in de buurt, bij Wild in de buurt staat nog een Spaanse Lera Olaberia en een Poolse Wojtira. Nog twee onderdelen te gaan straks. De scratch uh, race. Dat is eigenlijk een soort wegkoers op de baan. Gewoon starten en een aantal ronden rijden. Wie het eerst bij de finish is, die heeft ook gewonnen. En de 500 meter met staande start zoals het, mooie, zoals het zo mooi heet. En dat is het het minste onderdeel van kist en wild. Dus daar uh, moet ze toch wel incalculeren dat ze nog wat uh, punten en misschien nog wel een klassering gaat verliezen. Ze oogt een beetje vermoeid. Zo nu en dan, vooral gisteravond bij de puntenkoers en de afvalkoers. Dat is ook wel een beetje te verklaren na zo'n zwaar wegseizoen wat ze heeft gehad. Ze heeft heel veel op de weg gereden. En dan voelt zo'n lichaam aan het einde van zo'n seizoen toch anders aan... dan wanneer je een wereldkampioenschap rijdt in maart... en het wegseizoen eigenlijk nog wel moet beginnen. Maar goed, een medaille voor Wild zit er nog wel in. Misschien ook wel nog een medaille op het Keirin-toernooi. Hugo Haak zit daar nog in bij de mannen. Dat zou me verbazen als hij een medaille behaalt. Misschien dat Willy Kanes nog met een glimlach dit toernooi kan, kan verlaten... door een medaille te gaan behalen bij de vrouwen. Zij komen strakjes 4. Actie. En tussen de keirin en de ontknoping van het Omnium in hebben we ook nog het niet-Olympische nummer, de koppelkoers, met daarin twee Nederlandse teams in de baan. Dus wellicht zit er nog een medaille in en dan kan het Nederlandse team met een heel klein glimlachje nog dit uh, toernooi verlaten. Maar dan is het wel ook een heel klein glimlachje. Het gaat maar door daar in Apeldoorn. Gaan wij ondertussen terugkijken op de klassieker ajax Fijnoord werd 1-1, kort na de had de vrij Fijnoord op 0-1. Vervolgens was er een rode kaart voor Doelman voor Meer van Ajax na het neerleggen van Fernandes en kort nadat Ajax met tien man speelde kwam het op 1-1 door Jan Vertongen. 1-1 dus. De conclusie is dat de laatste vijf competitiewedstrijden van Ajax niet werden gewonnen, vier keer gelijk, één keer verlies. Ja, Ajax laat veel punten liggen. Jeroen Guter kwam in de catacomben de trainer van Ajax tegen, Frank de Boer. Frank, wat is er toch met Ajax dat jullie eerst op achterstand moeten komen en daarna ook nog een man kwijt moeten raken alvorens het heilige vuur echt ontbrandt?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 Nou, uh, maar vecht je dan wel voor? Dus voor elke meter. Klinkt als een instellingsprobleem. Nou ja, dat hebben we al een keer ge geconcludeerd. Dat dat het misschien wel kan zijn. Maar dat betekent dan ook dat deze groep hardleers is? Nou, op dit moment uh, lijkt het er wel op dat we eerst met uh, de neus op de feiten moeten worden gedrukt. Je laat je keeper uh, laat je zakken, die uh, je al in de eerste helft uh, twee uh, fantastische reddingen heeft. En daarna ja, moet met, hij uh, met rood het veld af. Nou, zo, uh, zo moet het niet gaan natuurlijk. Ik zag je tijdens de wedstrijd uh, een aantal keer in beeld. Met diepe groeven in het uh, voorhoofd. Uh, het azijn, uh, droop af en toe gewoon langs je wangen. Uh, zo geïrriteerd was je? Ja, ik vond dat de, de oplossingen die lagen er wel. En... We hadden genoeg tijd en ruimte om in de opbouw iets goeds mee te doen. En dat deden we vaak niet. Dat kwam niet alleen door de achterroute, maar ook door de middenvelders die heel vaak te diep stonden. Mensen die op, vijf, op één lijn stonden in de voorroute. Ja, dan heb je eigenlijk een vijftal voor en een vijftal achter. Nou, dat deden we gewoon heel slecht, vond ik. Er werd gezegd uh, dat het lek boven was bij Ajax... met, het, uh, uh, met de positie van Theo Jansen als uh, linker, uh, middenvelder. Vandaag is het tegendeel gebleken? Nee, nou, uh, ik denk dat Theo helemaal niet slecht heeft gevoetbald. Alleen, uh, we hebben gewoon als team uh, heel uh, ondermaats gepresteerd. Um, jullie hebben nu een heel moeilijke serie achter de rug... met veel wedstrijden achter elkaar. Uh, conclusie... Wat zeg je? Dat klopt niet. Nee, nee, nee oké, okay, maar als je nu de tussenbalans opmaakt, jullie winnen dan uh, heel knap bij, uh, bij zaken. Dan denken mensen, nou oké, okay, uh, dat is de ommekeer. Maar in de competitie nu al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen. Wat is dan jouw conclusie? Ja, dat we veel te weinig punten hebben gepakt. En dat uh, die ommekeer heel snel moet komen. En anders? Ja, anders. We gaan keihard eraan werken, met z'n allen, om, uh, om die punten te pakken. Want dat, uh, dat hoort. En in de arena mag je zeker geen punten verliezen. Geen punten verliezen meer, zegt Frank de Boer. Hebben ze genoeg gedaan. Wordt vervolgd het is rust bij de hockeywedstrijd tussen Oranje Zwart en HGC. En de Rusland is daar 2-0 in het voordeel van Oranje Zwart.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 La vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. pour moi, la vie va commencer. Een twijfel, mogelijk natuurlijk. Grote meneer in Frankrijk. Vroeger, twee minuut negen. Deed hij erover heerlijk nummer. Pour moi, la vie va commencer. Johnny Holiday. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half vier geweest. Hier is Herman Vriend met de hoofdpunten. Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije... zijn er schatting 500 tot 1000 mensen omgekomen. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij de stad Van, vlakbij de grens met Iran. Er zouden zo'n 45 gebouwen ingestort zijn. Libië wordt vanmiddag officieel voor bevrijd verklaard. Dat gebeurt tijdens een ceremonie in Benghazi. De stad in het oosten van Libië waar in februari de opstand begon.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 En de Pakistanse luchtmacht heeft een legerhelikopter uit India tot landen gedwongen... en de vier inzittenden gearresteerd. Het toestel was diep doorgedrongen in het Pakistanse luchtruim, al dus Pakistan. De Indiaanse autoriteiten zijn op de hoogte gesteld. De landen leefden jarenlang op voet van oorlog met elkaar... maar praten sinds begin dit jaar weer met elkaar. En dat is nieuws op dit moment. We nou, hebben verkeersinformatie. Twee files ten oosten van Amsterdam vanwege een spoedreparatie. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam tussen Meer en Muiden, 5 kilometer. Daar is de rechte rijstrook nog zeker een uur dicht. Op de A6 was ook een spoedreparatie. Die is afgerond, maar vanuit Lelystad is de file nog niet weg. Bij knoop het Muidenberg, 2 kilometer. Zo meteen het vervolg van de voetbalwedstrijden. AZ Roda nog altijd 0-0. Groningen, Twente 0-1. En Manchester United tegen Manchester City 0-1. Keren wij terug naar de half 1 wedstrijd. ajax Feyenoord eindigde in 1-1. Het zijn nog maar eens gezegd de vrij opende de scoren. Ajax kwam met tien man te staan door het rood van Vermeer. En kort daarop scoorde Vertongen de gelijkmaker. En Feyenoord, vooraf werden ze niet zo heel veel kansen toegedicht. Maar naarmate de wedstrijd voorderde waren zij toch echt de bovenliggende partijen En die zullen misschien zelfs wel teleurgesteld zijn met de 1-1 in de arena. Want er had misschien wel meer ingezet. ...zeten voor Feyenoord. Vindt Feyenoord-coach Ronald Koeman dat ook? Een punt in de arena, dat was al een tijdje niet meer voorgekomen. Maar hadden het er niet drie moeten zijn vandaag? Ja, wel. We zijn natuurlijk teleurgesteld uh, op basis wat we gezien hebben... Ge ...gedurende de 90 minuten. We hebben meer kansen gehad. We hebben beter gespeeld als Ajax. We hebben Ajax uh, agressief bestreden. En met durf en met initiatief. Uh, maar uiteindelijk staat het 1-1...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 Ja, moet je de meer situatie beter uitspelen. Ik vond Fernandes uh, heel goed spelen. Maar juist in die laatste fase uh, verloor hij de duels, uh, was hij niet meer balvast. Ja, en dan kom je minder van de kool af te spelen. En, en uh, heel lang hebben Ajax pijn gedaan. Uh, we waren beter, we hebben de betere kansen gehad. Dus het voelt absoluut wel als een teleurstelling. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je ook heel tevreden bent... dat je in de arena tegen kampioen Ajax hier zo voor de dag komt. Want dit was natuurlijk ook een beetje een examen voor Feyenoord. Ja, maar dat, dat, dat staat buiten, buiten kijf dat we, dat we gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar ja, als je zoveel als je kansen krijgt en je, je krijgt dit soort mogelijkheden om te winnen in Amsterdam... want het is niet vaak voor, uh, voor Feyenoord weggelegd. En ik weet ook niet hoe lang het uh, geleden is dat spelers van Feyenoord in de kleedkamer zaten... met een punt uh, gehaald in Amsterdam uh, en dat ze heel teleurgesteld zijn. Vooraf had je gezegd, we gaan vroeg druk zetten op uh, de, de, de opbouw van Ajax... Dat wisten ze hier ook, maar jullie slagen er steeds in om, uh, om dat te frustreren... en die bal snel te pakken te krijgen. Had je gedacht dat het echt zo, uh, zo zou gaan? Ja, dat hoop je. En dat, dat, daar leer je ook van natuurlijk, omdat ook dit seizoen andere teams dat hebben gedaan. En dan, ja, dan krijgen ze moeite, want dan worden ze onder druk gezet. Ja, geef je ze de tijd en de ruimte, dan kunnen ze heel goed voetballen. Doe je dat niet en je zet druk, maar dan moeten je aanvallers dat wel willen en kunnen opbrengen. Nou, dat hebben ze alle drie heel goed gedaan. En, en, en als je dan kort op het middenveld zit...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 Ronald Koeman naar de 1-1 van Feyenoord in Amsterdam tegen Ajax. Zometeen de Nederlandse wedstrijden. Eerst even naar United tegen City. De derby in Manchester. Ragnar. De 48e minuut. En dit zou wel eens een hele vervelende middag kunnen worden voor Manchester United. De ploeg die op eigen veld achter staat. En ook nog eens een rode kaart gezien voor Johnny Evans, de verdediger van United. Die eh, Balotelli opzichtig vasthoudt aan de arm een paar meter buiten het strafschopgebied. Daar kan Mark Klettenburg de scheidsrechter echt niets anders doen dan rood trekken voor Evans. Er is dan echt een minuut gespeeld in de tweede helft. Vervolgens de vrije trap in de muur zien gaan. Maar met 10 man moet United nu in een van deze. Of in deze zeer beladen wedstrijd zien te zorgen voor een op zijn minst een 1-1 gelijkmaker. En of dat erin zit is maar zeer de vraag. Want zoveel uitgespeelde kansen waren er niet in het eerste bedrijf toen het nog helft tegen helft was. Wat zit er in voor koploper AZ tegen Roda, Jeroen Elshoff? Nou ja, in principe zitten er in de 49e minuut drie punten in als AZ in ieder geval doorzet. Maar het is nog 0-0, dus voorlopig maar een punt. Waarom zitten er drie punten in? Omdat AZ wel gewoon de betere ploeg is... En ook geen mazzel heeft, want zo zagen we zojuist eigenlijk weer een situatie waar de scheidsrechter een strafschop aan AZ had moeten geven. De tweede in deze wedstrijd, een voorzet vanaf de rechterkant. Daar kwam Wermbloom voor het doel. Tenminste, die dacht de bal voor het intikken te hebben, maar Biemans pakte hem vast. Scheidsrechter Makkeli staat er met zijn neus bovenop. Maar weigert, net als in de eerste helft al bij een situatie met Elp, Elterdor een strafschop te geven. AZ gaat verder met Berens, nog altijd aan de linkerkant. Berens nu naar binnen, naar zijn rechter. Berens, kans om te schieten, Berens, Berens. En de redding van Kitschek. En zo krijgt AZ nu toch kansen in deze fase. Eerst die situatie met Wermbloom. Een anderhalve minuut terug. En nu Berens die naar binnen dribbelt. en Een meter of 18 van het doel besluit uit te halen. De bal in de hoek geplaatst. Maar de redding van Kitschek is goed. Berens, de gevaarlijkste man bij AZ. Niet helemaal fit. Hij speelt met een injectie tegen de pijn in zijn enkel. Maar nu komt hij er toch keer op keer langs. Voorzet van Elm. De hoekschop is zwak. Dat is opvallend. Want de situaties bij Elm. Die deze hoekschop dus trapt. Zijn normaal gesproken gevaarlijk. Maar nu raakt hij de bal dus verkeerd. Hij mag zelf gaan gooien. Kan dat ook ver. Verre ingooien van Elm. Verlengd bij de eerste paal. Blijft hangen. Bal blijft hangen voor Elten door. Maar weggewerkt toch door Roda. Het schot van Paulsen. valt bij de eerste paal. Weer net goed voor Roda. En dus niet goed voor AZ. Wermloom zit er ook nog aan.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 Dan is die bal dus niet voor de lijn weggehaald door Hemte volgens de assistent. En er volgt nu ook een gele kaartje. Ze worden helemaal gek bij uh, Rode EC. omdat die assistent... De vlag omhoog heeft gestoken en heeft gezegd die hoekschop van Elm heeft er in één keer ingezeten En dus een doelpunt voor AZ. Het wacht eens eventjes op de herhaling zodat we misschien goed kunnen zien of die bal daadwerkelijk echt achter de lijn was. In ieder geval AZ staat op voorsprong en Roda is boos, bozer en nog wel heel erg kwaad ook. En dat allemaal op de scheidsrechter en de assistent. En is er dan nog meer gebeurd dan alleen maar een gele kaart of is er zelfs... Een rode kaart gevallen. zeker. Fledderis is ook nog van het uh, veld gestuurd. In al het gebeuren uh, na de beslissing van de scheidsrechter. Het valt ineens allemaal goed voor AZ. Dat dus door moet met 11 tegen 10 uur. Omdat Fledderis eraf wordt gestuurd. Wij wachten nog altijd op het uh, moment dat we kunnen terugzien of die bal daadwerkelijk achter de lijn is geweest. De hoekschop van Elm, de doelman zit mis. En het lijkt er inderdaad op dat de assistent het goed gezien heeft. Want de bal van uh, Elm, die hoekschop... Wordt achter de lijn weggehaald door Hemte. Jazeker, de bal is helemaal over de lijn geweest. Hemte klaagt dus voor niets. AZ op voorsprong en verder met een man meer naar de rode kaart voor Flederes. Het gaat dus goed voor de koploper. Ineens hier in Alkmaar. Groningen tegen FC Twente. Henk Kok. Vier minuten gespeeld in de tweede helft. FC Twente Brahma speelt de bal even terug naar Bengtson. En Bengtson is de vervanger van Wiskrof. Van Wiskrof is verslag van rustig geblesseerd geraakt. Nu is het De Jong. De Jong trekt de bal door naar Landza. Ruimte voor de FC Twente. Balletje naar Janko in het 16 meter gebied. Maar het schot van Janko dat wordt geblokt door Ivens, de centraverdediger van FC Groningen. En ook Willem Jansen is bij FC Twente binnen de lijnen gekomen. Hij bestrijkt de rechterkant. Niet zijn favoriete positie. Van. Het is natuurlijk veel meer een middenvelder. Maar hij heeft de plaats ingenomen van Bayram. Hoekskop voor FC Twente. Wordt genomen aan de linkerzijde van het veld. En daar komt die bal. Wordt gekopt door de Jong. Die blijft een beetje hangen. En dan wordt die bal uiteindelijk weer weggewerkt door Sparf. Maar dan kan de FC Twente toch de bal weer overnemen via Lanza. Die trekt hem even terug naar Douglas. Douglas weer naar Lanza. Op de helft van FC Groningen. FC Groningen dat zo graag druk wil zetten. Maar dat doet FC Twente. Doorgekopt door de Jong. Janko. Ja. Ja. Nee. Gekeerd door Van Low, dat was typisch zo'n aanvalletje van FC Twente. En er wordt er geappeleerd, waarvoor wordt er geappeleerd, wordt geduwd, wordt inderdaad geduwd. Even kijken, en er wordt gestopt door, het schot is van Van Janko, maar wordt gestopt door Van Loo. Ik weet niet waar uh, FC Twente voornamelijk voor reclameert. Ik heb geen overtreding gezien wat een uh, waar het was. Duwen misschien. Daar wordt even vastgehouden door Van Dijk. Van Dijk hangt even heel kort aan het shirt van Janko. Je zag even dat hij het even aan trok. Dat het shirt even uitpeilde. Maar de hoeksko wordt genomen van de rechterkant van het veld. Is alweer uh, genomen door uh, Olaf John. Maar het blijft hangen in het 16 meter gebied. FC Twente wil meer. Wil de wedstrijd misschien wel in de vroegtijdig stadium beschikken. Beslissen en de kopbal was in dit geval uh, van Willem Jansen in de handen van Van in in de brouwerij. Althans, in het begin van de tweede helft van de eerste helft van die grotendeels mat en een beetje flits. Tadit nu over de middenlijn. Gaat op uh, jacht. Uh, nee, wordt tegengehouden. Wordt tegengehouden. Een overtreding van, uh, van Landzaad. En dan mag FC Groningen een meter of 10, 15 over de middenlijn mogen ze een vrije schop uh, gaan nemen. 1-0 staat er voor Twente door een doelpunt. Vrij vroeg in de wedstrijd gescoord door Ola John. De Jupiler League bij Sparta tegen Goal Ahead Eagles is het 2-0 geworden. Het tweede Spartaanse doelpunt werd gemaakt door Bokila. Wij gaan weer wielrennen. EK-baan. Keirin uh, mannen. Uh, Hugo Haak. Sebastian Timmermans. Daar gaan we in de toekomst wellicht nog wel het een en ander over horen. Want het is een jongen van uh, pas 19 jaar. Maar hij ligt er wel uit. Laat ik daarmee uh, beginnen. Want dat is het nieuws. Uh, uit het uh, Keirin-toernooi. In ieder geval mag hij straks nog gaan rijden in de finale. Om de plaatsen 7 tot en met 12. Maar niet in de grote finale. Het is ook geen schande als je de titelverdediger Jason Kenney... in de nummer 2 van het sprinttoernooi... van het afgelopen wereldkampioenschap hier in Apeldoorn... Uh, in jouw heat hebt. Matthew Crampton, ook uit Groot-Brittannië en een wereldtopper, uh, De Fransman Pervy en de Griek Volikakis, Dat waren de beste vier ook in de praktijk op de baan. Met ze vieren vrijwel naast elkaar op uh, de, uh, de finish. En uiteindelijk moest er een fotofinish aan de pas komen... om te beslissen dat Pervy doorgaat met Volikakis en Crampton. Dat uh, Haak, die vijfde wordt in die heat, uh, dus uitlicht. Maar dat ook de titelverdediger Jason Kenney... Kenny eruit ligt. Het zat dicht in elkaar bij, die, bij elkaar in die halve finale. Uh, Hugo Haak er dus helaas uit bij de mannen. Straks nog Willy Canus in de halve finale bij de vrouwen. kijken of zij wel de finale kan gaan halen. Hockey dan. Rustende uit de mannenhoofdklasse. Laden tegen SJC 0-1. Schaarweide Pinoké 0-2. Hurley Bloemendaal 1-2 en Den Bos tegen de Kampong 1-0. En wij volgen op de voet Oranje Zwart tegen HRC. Het stond 2-0 bij de rust. Geert de Groot. En dat is het nog steeds. Zeven minuten middels gespeeld in de tweede helft. En ik zei het al, in een eerdere flitster is een behoorlijke gestreste situatie, met name natuurlijk bij Oranje-Zwart, nog niet één keer een winstpartij gehad in deze competitie. En uh, moedeloos onderaan staand met twee punten uit zeven wedstrijden. Vorig jaar nog, en ik onderstreep daar maar eens even, vorig jaar nog play-off spelen. Om het Nederlands kampioenschap dus kans maken. Maar dit jaar seizoen is er nog niet veel te zien van de kant van uh, Oranje-Zwart. En ze moeten, ze moeten gaan winnen. Dat is een wedstrijd, dat is de Uitdaging voor de wedstrijd hier tegen HGC. En dan word je gestrest, dan raak je gestrest. En dan zijn er nog 27 minuten te spelen. En dan vraag je je af wat er straks gaat gebeuren. Over een minuut of 20. Als we nog tegen het einde gaan aanzitten. En dat er nog maar 7 minuten zijn te spelen. Maar voorlopig heeft Oranje Zwart het duel in handen. HGC één klein kansje gekregen in de tweede helft. Maar dat leverde niets op. En het betekent dan ook dat het nog steeds 2-0 is voor de thuisclub voor Oranje Zwart. AZ tegen Roda weer 1-0. En 11 tegen 10, Jeroen. 57ste minuut, 1-0 door die hoekschot. Die er dus in één keer in zat van Elm. En de tweede gele kaart voor Flederes na klachten richting de assistent, die het dus wel goed heeft gezien. AZ wil aanzetten. AZ wil de 2-0 gaan maken. Maar krijgt hier geen vrije trap. Terwijl er toch wel degelijk een overtreding werd gemaakt. In dit geval op Maher. Counterkansen wellicht voor Roda aan de rechterkant. Waar Malke hier vandoor is, maar die wordt afgestopt door Elm. Overigens. Elm die uh, midweeks ook een uh, hoekschop nam tegen Austria Wien. Daar kwam de 2-2 uit. Die bal leek er ook in één keer in te gaan. De UEFA heeft dat doelpunt gegeven aan Wermblom. Die de bal schampte met de rug. Deze week op de persconferentie, vrijdag, zei Verbeek, wij als AZ geven dat doelpunt aan Elm. Want Wermbloom heeft er helemaal niet aan gezeten. En dat betekent dus in de archieven van AZ dat Elm nu twee keer in een paar dagen tijd een hoekschopper in één keer heeft ingetrapt. Dat is toch knap en zal niet zo vaak vertoond zijn. Roda in de aanval met Donald straks het gebied van AZ. Roda zal toch... Wat moeten proberen? Zij het met 10. Wil het nog iets weghalen hier in Alkmaar? Of Steven de ploeg dan af op de vijfde nederlaag in een uitwedstrijd dit seizoen? Het lijkt er wel op als Maher... Een opening heeft in huis, in huis heeft op Berens. Berens wordt afgestopt aan die rechterkant door Montijnen. Montijnen heeft het wel moeilijk met Berens die doorjaagt. Maar uiteindelijk lost de rechtsback van Roda het goed op. Donald aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Nog wel op de eigen helft. En dan het opjagen van AZ. Levert de balbezit op. En daar komt de kans aan via Eltedoor. Geeft hij af op Elm. Elm voor de tweede. Nee. Omdat daar op het laatste moment nog goed verdedigd wordt door Montijnen en Wielaard. En dat levert AZ dan slechts... Een hoekschop op waar Elmer tussendoor zit. Omdat het inleveren van Malki op het middenveld wel heel makkelijk gebeurt. Elte met het steekpaasje op Elm. En dan op het laatste moment, terwijl Kisek eruit is, een hoekschop voor AZ vanaf de rechterkant. Dus geen Elm die daar gaat trappen. Maar Goedmonson, want vanaf de rechterkant neemt Goudmanson ze met links. Zodat ook dat intrappende situaties zijn. Na bijna een uur spelen kan AZ uit deze hoekschop weer zaken doen. Net als zo even met de doelman die komt en de bal overtuigend te pakken heeft. Zo staat het in maar 1-0 voor AZ na bijna een uur. Groningen Twente. 0-1 heeft Groningen een beetje aanspraak kunnen maken op de gelijkmaker. Hinkok? Ja, ze hadden eigenlijk met 1-0 voor moeten komen toen er nog 0 tegen 0 was. toen kreeg Anders een goede kans om 1-0 te scoren voor FC Groningen. Maar een minuutje later stond er 1-0 voor FC Twente. Dat was de kans in de wedstrijd voor FC Groningen. Zojuist wel een bal hard voor langs het doel vanaf de linkerkant gespeeld door Burnett. Maar Andersen kon er niet bij. Nu een vrije schot van FC Groningen wordt niet van Twente, wordt niet al te best genomen. Maar Twente kan de aanval wel voortzetten over de rechterkant van het veldbal in een 16 meter gebied. Dan komt Van Loo uit zijn goal en die vangt die bal Heel gemakkelijk weg. Alvorens ook met iemand van FC Twente gevaarlijk kan worden. FC Groningen heeft de bal alweer verloren. Douglas van er zit meer tempo in de wedstrijd. En FC Twente is wat verder gaan spelen. Meters kan die Douglas maken. Nu afgespeeld naar de linkerkant. Naar Ola Jean, die gaat weer het duel aan. Uiteraard altijd een man van de actie. John, goede speler van FC Twente. En nog erg jong. Douglas nu op de helft van FC Groningen. Op halverwege, halver, <laughs> halverwege de helft van FC Groningen. Maar zijn Paas. Ja die wordt uh, niet goed begrepen door uh, Willem Jansen. De bal is over de zijlijn gegaan en Groningen gaat een ingooien via uh, Burnet. Deur uh, die kijkt eens dus even wie er, wie er vrij loopt. Dan gaat de staat zich gewoon melden. Maar over het algemeen wordt Terek voortdurend door de lucht. proberen met hem aan te spelen. Maar dan moet je het altijd afleggen tegenover de linkte in de verdediging van FC Twente. Zoek is overigens binnen de lijnen gekomen bij FC Groningen voor Bakuna. Van Loon nu. Die speelt hem af naar de linkerkant van het veld. Die probeert uh, Tadis daar te bereiken. Maar dat mislukt. In elk geval We zitten Brahma weer tussen. En nu wordt hij weer overgenomen uh, door de jong. Maar Groningen kan toch uitverdedigen over de linkerkant 1-0 steeds voor Twente. Gaan we weer naar Manchester United tegen Manchester City. Je moet er soms even op wachten als City-supporter. Maar gaat het gebeuren vandaag? Ja, en misschien wel meer dan dat. Het zou wel eens de middag kunnen zijn... waarop City definitief de stap zet richting de absolute top. Om te beginnen in Engeland. Want de voorsprong is uitgebreid van 1 naar 2-0. Na precies een uur op de klok op het stadion, in het stadion van United Old Trafford. En opnieuw, waarom toch altijd hij... Balotelli de maken, Prachtige aanval van Manchester City. In het strafschopgebied van de tegenstander. Het begint bij Milner. Dan David Silva die wegloopt bij de meeverdedigende Andersson. Hakballetje. Milner buitenom. Voorzet strak voor de goal langs. En bij de verre paal Balotelli met een intikker. En de tweede goal van deze aparte vogel. Maar wat een klasse speler als je op dit moment twee goals kan maken in een wedstrijd zoals deze. En de compositie kan worden uitgebreid. United hoopt eroverheen te gaan bij een overwinning. Maar dat lijkt er vanmiddag niet in te zitten. Ook niet omdat ze met z'n spelen in de tweede helft naar die rode kaart voor Johnny Evans. Terwijl Anderson na het vasthouden van Sergio Aguero nog maar eens een gele kaart heeft gekregen. Company en Balotelli gingen hem voor. Want Balotelli trok zijn shirt omhoog bij de eerste goal met die tekst erop Why always me? Dat dit hij bij het tweede doelpunt zojuist maar achterwege. Anders had hij daar nog een keer een gele kaart voor gekregen. En dan had hij kunnen vertrekken. Het had wel gepast trouwens bij Balotelli. Maar hij staat we gaan nog in. 2-0 voor City op het veld van United. Het is allemaal wat vanmiddag in Engeland. Yeah. Here we go. Noor van het album Lily White Soul and Love Will Find A Way. Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije zijn naar schatting 500 tot 1000 mensen omgekomen, heeft het Turkse Geologisch Instituut gemeld. We gaan erover praten met correspondent Bram Vermeulen. Bram, waar was die aardbeving precies? Het epicentrum van die aardbeving lag rond de stad Van. Je moet je voorstellen dat het helemaal in de zuidoostelijke hoek van het land ligt. Zo'n beetje bij de grens met Iran. Het epicentrum lag zo'n 35 kilometer uh, ten noorden van uh, die stad. Uh, maar zoals ik heb gehoord van mensen die in die stad zijn, uh, is de verwoesting met name in de val zelf nogal groot. Bijvoorbeeld een gebouw van zeven verdiepingen dat is ingestort. En we krijgen van elders meldingen van in totaal zo'n 45 verschillende. Appartementgebouwen die zijn ingestort. De kracht van die beving. Er wordt nog een beetje gestegeld over hoe zwaar die nou precies is geweest. Turkse seismologen zeggen 6,6 op de schaal van Richter. Amerikaanse hebben het over 7,2 op de schaal van Richter. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Die beving is zo krachtig geweest dat veel gebouwen er met hem niet hebben kunnen weerstaan. 500 tot 1000 mensen. Je zegt zelf al een stad. Kortom een erg bewoond gebied. Is, is er al iets meer bekend over de schade? Uh, het is uh, op dit moment nog heel erg onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn. De seismologen schatten dat als je zo'n zware aardbeving hebt, zo dicht bij de steden, dat het dus van 500 tot 1000 daarna op kan lopen. Wat we nu weten, uh, dat er in elk geval 50 gewonden, zwaar gewonden zijn opgenomen uh, in de verschillende ziekenhuizen. Maar dat er zo toch naar zo'n beving natuurlijk nog geen doden geteld zijn. De burgemeester Van... van ...is het op de Turkse televisie geweest... ...en die zegt, ik kan daar op dit moment niets over zeggen. Het enige uh, wat we nu doen is zo snel mogelijk met alle reddingswerkers op die gebouwen af... ...en mensen proberen alsnog levend onder dat uh, puin vandaan uh, te halen. Je moet je voorstellen dat het oosten van Turkije lang niet zo dicht bevolkt is... ...als bijvoorbeeld steden hier rondom Istanbul en Ankara. Van is een uh, gebied dat midden tussen de bergen ligt... ...waar je ook heel veel onbewoonde gebieden hebt. Dus dat is nog een geluk bij een ongeluk geweest. Maar vooralsnog wordt deze situatie... zeer Serieus genomen, ook door de Turkse regering. Premier Erdogan is afgereisd met een aantal andere officials om polshoofden te nemen en te kijken hoe ernstig uh, dit allemaal is. En zoals je zei, hulpverlening is dus al onderweg naar het gebied? Ja, ja die, uh, die is al onderweg. Je moet weten dat de, de Turken natuurlijk redelijk ervaren zijn met, uh, met aardbevingen. Turkije ligt op een continentale plaat die geregeld uh, schudt. Om een paar maanden krijgen we wel dit soort nieuws binnen, maar de bevingen zijn niet zo krachtig als die van vandaag. 6,6 is al gauw een beving die tot veel slachtoffers leidt. Uh, we kunnen ons hart eens vasthouden over het totaal aantal doden, aantallen waar seismologen dus nu rekening mee houden. 500, misschien wel duizend doden. Een zeer ernstige situatie. Dankjewel, correspondent Bram van Meulen over de aardbeving in het noordoosten van Turkije. En van dat nieuws gaan wij weer terug naar het voetbal in de vaderlandse competitie. Koploper AZ tegen Roda Jeroen Elshoff 1-0 nog. Ja, dat is eigenlijk een wonder na 68 minuten. Want het had wel 3-4, 5-0 kunnen staan. AZ helpt de ene na de andere. Mooie kans om zeven. De laatste was voor Eltendoor langs de keeper. Maar het is zacht ingeschoten. En daardoor kreeg Wielaard nog een kans om de bal van de lijn te trappen. Volgende kans voor AZ. Misschien aanstaande. aanstaande. Deze hoekschop van Ortiz. Ortiz in de ploeg gekomen voor Gudmanson. En Roda krijgt de bal maar niet weg. En niet weg. En dus komt hier berend met de volgende voorzet voor het doel Eltendoor. Wermbloom is daar ook. Maar die kan er niet bij. En dus... Kans Wat een kansen voor AZ. We hebben een afgekeurd buitenspeldoelpunt gezien van Wermboom. Terecht afgekeurd. We hebben Berens zien schieten. Allemaal naast, maar wel raak in Groningen. Het is 1-1 geworden door een doelpunt van de invaller Soep. Er ging een schot van Texera. En vooraf Mikhailov komt ten delen de bal keren. Stond die de bal liggend op de grond, wel weg, maar die bal die kwam voor de voeten van Soek. En zo is het 1-1 geworden hier in de Euroborg. Schot op de lange hoek en dan kan zoek Die kan heel gemakkelijk binnen tikken. Nadat Michailov met zijn linkervuist de bal ja, onvoldoende mate wegtikte tikte. Waar dus Soek van kon profiteren. Niet goed verwerkt door Michailov. Dat schot van Texera. 1-1 in de Euroborg. En we zijn benieuwd hoe het gaat bij Manchester United tegen Manchester City. Je racht niet het is dramatisch. De middag van Manchester United. Manchester City zojuist op een 3-0 voorsprong gekomen. En er moeten nog meer dan 20 minuten worden gespeeld. Weer een prachtige snelle aanval opnieuw via de rechterkant van Manchester City. De voorzet is uiteindelijk van de rechterverdediger van Richards. Die houdt de achterlijn, geeft voor en Phil Jones net ingevallen in de verdediging van United. Afgetroefd door Sergio Cum Aguero, de Argentijn. En dan is het raak van dichtbij opnieuw, net als bij die tweede goal van Balotelli. 3-0 voor Manchester City. Wat deelt die ploeg een klap uit de ploeg van Roberto Mancini? Waar nog wel eens wat lachiger over is gedaan. Maar inmiddels staat er een top Wat vanmiddag de wil volledig kan opleggen aan United. Balutelli, waarom altijd hij? Dat is de tekst die hoort bij hem vanmiddag. Dat stond op zijn shirt naar de kant. Vervangen door Zeko. United 3-0 achter met 20 minuten nog te gaan. Overal een doelpunt bij jou ook Gerard de Groot. Ja, het is 3-0 geworden voor Oranje Zwart. En ik denk dat de rust wel een beetje kan weerkeren op de bank van Oranje Zwart. Bij Sjoerd Marijnen, de coach. En ook bij uh, Balkenstein, Marcel Balkenstein. Hij speelt nog steeds niet mee, maar hij staat wel als, als, een, als een volleerde coach te schreeuwen. En je hoort hem misschien op de achtergrond, want ik zit vlak bij uh, die duckout out van, uh, van Oranje Zwart. Het is 3-0 met nog 13 minuten te spelen. En dan, zeg ik, dan kan je de rust uh, terug laten komen in je team. Terwijl men de hele wedstrijd nogal gestrest was bij Oranje Zwart. Er moest en er zou vandaag... Gewonnen worden, nou dat gaat gebeuren. Doelpunt uh, overigens, die derde van Oranje Zwart was weer voor Mink van der Weerde. Hij speelde het hele seizoen nauwelijks nog mee, maar uh, had een lange blessure. Scoorde de eerste strafcorner raak 2-0. En ook de tweede van Oranje Zwart, 15 minuten na de rust was dat. 3-0 voor Oranje Zwart, nog 13 minuten te spelen. Kommer en kwel voor de Nederlanders bij het EK Baanwielrennen in Apeldoorn. Sebastian Timmerman. En uh, het Slecht Nieuws show gaat door. Willy Kaan is ook uitgeschakeld op het uh, Keirin-toernooi in ieder geval voor de medailles. Ze kijkt naar het middenterrein en dan zit ze uh, op een uh, gewone fiets waarop ze aan het uitrijden is. Tenminste een gewone racefiets, niet een baanfiets. En de bondscoach René Wolf loopt ernaast, heeft de arm om de schouder heen... en wijst naar de baan, zal uh, aan het proberen zijn waar het misging bij Kanes. Ze was kansloos in haar uh, halve finale. Baranova de Russen in wint voor Victoria Pendleton. De Britse en de Olympisch kampioenen op de sprint. En Kruppert Schijten, die wordt derde, de Litouwse. En wat is er toch gebeurd met Willy Kanes... die 2,5 jaar geleden gewoon nog tweede was van de wereld op het sprinttoernooi. En toen was die Pendleton, die ik er net ook al noemde, de koningin van de sprint... gewoon bang voor Willy Kanes. Maar die Willy Canis, die is helemaal het ontbreekt eraan zelfvertrouwen. Dat is er ook voor een groot deel, denk ik wel, het probleem van deze Willikanen. Zeiden dus ook uit op het toernooi. Tussenstanden bij het voetbal in onze vaderlandse eredivisie. Bij Groningen-Twente staat het op dit moment 1-1. Minuutje of 20 nog op de klok. Koploper AZ staat met 1-0 voor. Doelpunt Elm. En inmiddels speelt Roda met 10 mensen. Fred Deris daar zijn tweede geel. Bij Sparta tegen Go Ahead, een divisie lager, staat het 3-1. Inmiddels voor Sparta. En eerder op de middag de klassieker Ajax Feyenoord eindigde in 1-1. De Op één. Dit is Radio 1.